1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Reintjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune... de nieuwe trainer van Kambuur. En dat is de oude trainer van FC Twente, René Haken. En vanuit heel Europa komen de reacties binnen... op de nieuwe grote Coalitie in Duitsland. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman. Na bijna zes maanden na de verkiezingen krijgt Duitsland een nieuwe regering. 66 procent van de SPD-leden stemden voor een coalitie met de CDU-CSU. Er was van tevoren veel weerstand tegen deze samenwerking... maar het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen... zal veel leden hebben afgeschrikt om echt mee nee te stemmen... zegt correspondent Judith van der Hulsbeek. Ze staan op dit moment echt heel slecht in de peilingen... en er is van tevoren ook heel erg gewaarschuwd... voor wat er zou gebeuren als er een nee zou komen. Duitsland zou afgeleiden in chaos, maandenlange stilstand... dat zou in Europa ook alles verpesten. En die verantwoordelijkheid... Uh, daarvoor, dat zal ook bij veel SPD'ers hebben meegewogen. Want echt veel enthousiasme voor deze GroKo is er niet. Maar ze voelden dus wel die verantwoordelijkheid om ja te zeggen. Europa, zoals gezegd, heeft in spanning afgewacht. wat er in Duitsland zou gaan gebeuren vandaag. Correspondent Arjan Noorlander in Brussel daarom. Arjan, ging er een hoorbare zucht door Europa vanochtend? <laughs> ja, opluchting hier, want er wordt al zo lang gewacht. Het dus was dat verkiezingsjaar vorig jaar, 2017. Drie grote verkiezingen in Nederland, eerst toen in Frankrijk, toen in Duitsland. En daarna zouden we weten hoe het verder uh, moest met Europa. Nou, Macron is er al een tijdje, maar die Duitse coalitie die bleef maar op zich wachten. En eigenlijk is nu, vandaag... dat verkiezingsjaar 2017 pas echt afgesloten. We weten waar we voor staan. En dat is dus een Duitsland wat voor meer Europese samenwerking is. En Duitsland ook dat daar vorm aan wil gaan geven. En ja, dat leidt hier tot opluchting. De Franse president Macron bijvoorbeeld heeft Angela Merkel... gefeliciteerd hiermee vandaag. En via de Twitter liet de Belgische premier Michel bijvoorbeeld... zojuist weten dat hij hier heel erg blij mee is... En dat hij nu ook uh, hoopt dat de Duitsers de leiding gaan nemen... in het verbouwen van de Europese Unie. Ja, want Duitsland speelt gewoon een hele grote rol in Europa. Ja, het is heel simpel. Wie betaalt, bepaalt. En de Duitsers pakken nou eenmaal in Europa... de grootste deel van de rekening op. En die, uh, ja, die, die rekening, die betaler, die weet nu wat het wil. Want in dat Duitse regeerakkoord... waar de SPD vandaag zijn handtekening onder heeft gezet... als partij staat, 304 keer het woord EU. Het is echt mm -hmm. een EU-regeerakkoord. Ze, ze willen de boel verbouwen. Ze gaan dat samen doen met de Franse president Macron. Dat moet nu de komende jaren gaan gebeuren. En dan is het aan alle andere Europese landen ook aan Nederland om te bepalen... ja, doen we mee of niet? Ja, en dan is er nog een ander land waar met belangstelling naar wordt gekeken... natuurlijk vandaag, Italië. Die kiezen een nieuw parlement. Ja... En dat is dus een van die landen die nu direct al de vraag voorgelegd krijgt... doen jullie mee met wat die Duitsers en die Fransen... met dat meer en uitgebreidere Europa willen? Daar wordt in Brussel ook met argusogen ogen naar gekeken... omdat daar ook een anti-EU-meerderheid zou kunnen ontstaan. Dat is iets wat mensen in Brussel natuurlijk uh, niet hopen. Dus er is in Brussel zelfs uh, een beetje de stille hoop... dat uh, de partij van Berlusconi vandaag de verkiezingen wint... Iemand die in Brussel de afgelopen jaren regelmatig is uitgekotst. Maar dat lijkt nu eigenlijk het redelijk Europees alternatief te worden voor andere uh, kandidaten bij de Italiaanse verkiezingen. Want Duitsland en Frankrijk die zullen echt wel doorgaan met hun plannen. De vraag is dus, gaan de Italianen hen dat moeilijk maken of niet? Dat weten we vanavond. Precies, om 11 uur gaan de stembussen daar dicht. Dankjewel, Arjan Noorlander. Het Europees Parlement stuurt politici naar Slowakije om de moord op een journalist te onderzoeken... meldt de Duitse krant Wertam zondag. Acht parlementsleden zullen informatie verzamelen... over de moord en de achtergronden. Eén van hen zegt dat de EU niet leidzaam mag toekijken... hoe een rechtsstaat en de persvrijheid afbrokkelen. De politici zullen praten met kritische journalisten... de premier en ministers. Journalist Jan Kutsjak en zijn vriendin... werden vorige week einde doodgeschoten... waarschijnlijk omdat Kutsjak corruptie... onder hoge politici onderzocht. De International Wesley Sneijder stopt bij het Nederlands elftal. Hij heeft dat besloten na een gesprek met de nieuwbondscoach Ronald Koeman. Die heeft hem te kennen gegeven dat hij door wil met andere jongere spelers. Sneijder, die 33 is, zegt dat hij dat begrijpt. En volgens voetbalverslaggever Arno Vermeulen... heeft Sneijder veel betekend voor het Nederlands voetbal.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 De publieke omroep in Zwitserland blijft bestaan. De Zwitsers hebben in een referendum voor het behoud van de verplichte bijdrage voor de publieke omroep gestemd. Een Zwitsers huishouden betaalt omgerekend 390 euro per jaar voor de publieke omroep. Een medewerker van een tankstation in Nijmegen... heeft de politie geholpen bij een arrestatie. Een man was in de tankshop agressief en nam spullen mee zonder te betalen. Toen hij weg probeerde te rijden, sprong de pompmedewerker in de auto... en trok aan de handrem, waarna de man kon worden gearresteerd. En de aanvoerder van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina Davide Astori... is vannacht overleden. De 31-jarige verdediger overleed in zijn slaap in het spelershotel. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Astori zou vanmiddag met Fiorentina tegen Udinese spelen, maar die wedstrijd is afgelast. Het nos journaal. De WK sprint in China heeft voor de Nederlandse schaatsers goud, zilver en brons opgeleverd. Bij de vrouw werd Jorien Mors wereldkampioen. De titel kon haar op de afsluitende duizend meter niet meer ontgaan, omdat de Japanse Cordaira zich voor de slotafstand ziek had gemeld. Bij de mannen moest Kjeld Nuis genoegen nemen met de zilveren medaille. Hij kwam op de afsluitende duizend meter net iets te kort... om de Noor-Lorentzen in het klassement bij te halen. En daar baalde Nuis na afloop flink van. Iedereen zei al van, wacht nou maar, er gaan er een hoop stukken. Dat zei ik zelf ook tegen jou. En dan hoop je dan op. En dan is eigenlijk tegen beter weten in. En ziet zie je staan, gewoon een tiende. En zo dichtbij en weer die spanning zo hoog. Ik ja, ben eigenlijk ook wel blij dat ik gewoon even klaar ben met al die spanning, weet je. Het komt er maar echt even uit. En... God zo lief, ik had er zo graag deze ook gewonnen. Maar ik heb meer zoiets van, ah... Nou ja, het is jammer. Ik wil gewoon mijn afstand hier. En uh, ik, ik heb gewoon gestreden voor wat ik waard was. En er ging er een hoop stuk. En hij ging net niet genoeg stuk om, uh, om mij de titel te brengen. So be it. dat Kjeldnuis. En Kai Verbij eindigde in het algemeen klassement als derde. Dan naar Apeldoorn voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Daar is Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan Laurine van Riesje, Die moest de herkansing rijden op de Keiling. Hoe is dat afgelopen? Goed, want ze wint die herkansing op de Keirin. Dat is zeg maar de groepsprint. Je rijdt met uh, een 4 tot zestal. In dit geval waren het vier dames. Zes rondjes, drie ronden achter de Danny motor En daarna is het drie ronden sprinten voor wat je waard bent. En dat ging dus in de herkansing goed bij Van Riezen. Veel beter dan eerder in de eerste ronde. Toen werd ze uitgeschakeld. En dan weet je, dan moet je de herkansing winnen. Anders lig je eruit. Nou, dat doet ze dus op de manier zoals het hoort. Van kop af aan, dan is zij op de best. En er kwam dus geen concurrenten meer overheen. Van Riezen keert terug in het toekomst rijdt dadelijk om half twee in de halve finale. Net als een andere Nederlandse Sjanne Braspennings. Ja, en kunnen we vandaag ook nog medailles verwachten? Ja, zeker weten. Misschien wel dus op die groepsprint, op die Keirin. Uh, wellicht ook op de kilometer, daar ga ik eigenlijk wel van uit. Want drie Nederlanders daar in de finale. Sam Liglee, Jeffrey Hoogland en Theo Bos. En die laatste twee, Hoogland en Bos, reden hun persoonlijk record in de kwalificatie. Binnen de minuut. En dat over één kilometer, dat is ontzettend sterk. Kirsten Wild heeft al uh, drie medailles en twee wereldtitels rijdt vanmiddag de puntenkoers. En hebben we ook nog de koppelkoers met Wim Struttig aan Roy Pieters. Dus ik verwacht nog wel nou, minimaal twee medailles eigenlijk. Dankjewel. Ja, van het baanwiel naar het voetbal. In de eredivisie wordt nu gespeeld tussen PEC Zwolle en VVV. Ragnar Niemeijer, het is nog wachten op doelpuntjes, hè? Ja, en als de doelpunten komen, dan zullen ze vermoedelijk van Pek Zwolle gaan komen. We spelen nog 6,5 minuten in de eerste helft. Nog altijd 0-0, maar Namli is de meest dreigende man op het veld geweest. Terwijl nu Moktar het strafschopgebied van VVV binnengaat Aan de linkerkant voorzet weggehaald bij het doel door Reuzeler, voordat de keeper van de Limburgers onderstal in actie kan komen. Dat zag er communicatief misschien niet helemaal uit zoals het moest zijn. Maar het gevaar is in ieder geval weg. Ja, En als je het hebt over VVV, het vraagt me wel een beetje af... Dat de ploeg van Stijn hier aan het doen is. Weer eens een schotkans voor Saimak. Twee meter naast van de meter of twintig. Ja, dit soort momenten zijn er al veel geweest. Maar VVV zet daar helemaal niets tegenover. Probeert het tempo uit de wedstrijd te halen. Maar dan heb je het ook echt helemaal gehad voor wat betreft de Limburgers. Aanvallend helemaal niets. En ook ja, niet de uitstraling dat ze er wat van willen maken. VVV moeilijk te kloppen. Drie gelijke spelen achter elkaar. En nou, hier is het allemaal nog zoeken. En dat is jammer. De ploeg is veilig en zou toch gewoon lekker moeten kunnen voetballen hier. Daar gaat opeens wel Kastelen. Als je het zegt, Kastelen die ontsnapt maar een uitgestoken been van Sentler. En dus is de bal uiteindelijk voor Diederik Boer, want die krijgt hem teruggespeeld. Nou, hebben we meteen het meest dreigende moment gehad. Kastelen zou niet spelen, maar Hunter geblesseerd geraakt in de warming-up. Hij er toch bij en bijna, bijna, bijna een schotkans. Nog zes minuten, 0-0 in Zwolle. Oké, okay, nu hoort het al het weer. Wolken en nu en dan zon... bij temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. Vanavond en vannacht klaar het op. En dan kan het kwik nog dalen tot het vriespunt. En hier en daar kan het tegen de ochtend een beetje glad worden. Morgen ook nu en dan zon en droog bij een graad of 9. Verkeersinformatie op deze zondagmiddag. Heleen de Geest. Op de A16 van Breda naar Rotterdam zijn op diverse plaatsen gaten in het wegdek ontstaan. Dat heeft met de vorst te maken. Daardoor zijn ze bezig met een spoedreparatie bij Zevenbergse Hoek. Daar moet het verkeer via de vluchtstrook. En dat leidt tot zeven kilometer file en een half uur vertraging. En verderop op de A16, dus meer naar Rotterdam toe. Bij Knoop en ook nog drie kilometer. Ook daar zitten gaten in de weg. De vertraging is daar 20 minuten. NPO Radio 1. Max... Welkom bij deze persconferentie. Hij een kop, hier over Dit is een goed stel, hoor. De Pestribune, met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag, en welkom René Haken. Dankjewel. Trainer van Cambuur, coach van Cambuur. Aan het begin van dit seizoen nog bij Twente. Um, hoe vaak ben je voor Oranje uitgekomen? Weet je dat uh, zo, uh, zo uit je hoofd? <laughs> ja, dit is een strikvraag, hè, deze? Ja, daar zullen zal heel diep moeten graven, want dat was natuurlijk in mijn, mijn jeugdtijd. Ja. Dus uh, bij, bij de amateurclub, en waarschijnlijk doe je daarop. Daar op, uh, doe ik op, ja, ja, sportclub Oranje. Ja, ja, daar ja. hebben we al menig wedstrijdjes voor gespeeld, maar... Uh, ja. Dat weet je niet meer. Maar... Nee, dat weet ik niet meer uh, waar zitten we dan ongeveer in de provincie? Drenthe, hè? Uh, ja, natuurlijk. Zuid of Drenthe, Ja, ja, ja. ja. Dat was Oranje, dus ja. hebben we dat gehad. Uh, René, ja. gaan we dadelijk de serieuze zaken bespreken. Ja, precies. Fijn dat je er bent. Twitter mee met hashtag de En in deze uitzending volgen we ook het actuele voetbal. PEC tegen VVV, daar staat het nog steeds 0-0. En straks de sportfavoriete van een bekende RTL-presentatrice. die getrouwd is met een oud voetballer van Ajax en Feyenoord. Is... Houden we nog even geheim, hè? Of weet jij het? Ik, nee, zo gauw niet. De prijsvraag. De prijsvraag. Ja. En natuurlijk uh, Ron Vergouwen met Cassie Kijken. Een week vol afscheid, naderend afscheid. Ja, Daar natuurlijk. gaat het over, hè? Ja, natuurlijk. Mies Bouwman, we staan er nog één keer bij stil. En uh, ja, Umberto moest ook weg. Uh, en Twan, Twan Huis komt. Zometeen, uh, ja, wat vinden wij daarvan? Zometeen het antwoord. Benieuwd. Ik ben echt benieuwd, want heel Nederland vindt er wat van natuurlijk. Heel Nederland. Van deze wissel. Ja. René Haken, eh, in oktober, na bijna twee jaar ontzagen als trainer van Twente... en eh, vandaag de dag het nieuwe avontuur bij Cambiole waren verloren hè, afgelopen vrijdag. Te os, notabene, in de Vrieskou denk ik. Ja, eindrijden. Ja, een eindrijden voor een tweeën nederlaag. Ja, hoe voelt dat dan? Ja, de, de gevoelstemperatuur. Uh, euh, nou, zowel verlies als de gevoelstemperatuur was uh, zwaar onder nul wat dat betreft. Maar uh, nee, dat is, uh, ja, qua temperatuur was het vrijdagavond wel prima te doen hoor. Het was uh, van de week op een training uh, toe we moesten uitwijken naar een, uh, een amateurcomplex uh, vlak buiten Leeuwarden in, uh, in de open veld. Ja, dat... Uh, dat was wel iets kouder. Uh, hart, hart van het gebied, Laat het woord nog een keer laten vallen. Want na vandaag is het echt afgelopen. Yeah. Maar wa, was er iets van uh, te merken dat, dat, dat die spanning daar hing in nee. de en omstreken Nee, de mensen nee. hebben volgens mij daar geen seconde rekening mee gehouden. Oh, Tenminste, nee, niet wat zijn ik gemerkt heb. Ze veel te luchten voor. Ja. ze schaatsen eigenlijk jouw, uh, jouw sporters? Jawel. Ja? ja? Ook als ze daarmee een been breken of iets... is het natuurlijk niet de bedoeling, hè? Nee, maar dat weet je van tevoren niet. Dus nee, maar dat mee. mag gewoon? Ja, kijk, we, gaan ook wel eens, we doen ook wel eens andere dingen met, uh, bij ons uh, in, in de training... wat ik heb begrepen, zijn ze ook wel eens een keer... Uh, wees ijshockey met, uh, met elftal. Ja, daar kan er ook van alles gebeuren. Maar ik denk dat het alleen maar goed is voor, uh, voor spotters... Uh, om uh, meerdere spotten uit te voeren en te beoefenen. Als we nou eens in augustus hadden gezegd... dat jij maart trainer van Cambuur zou zijn... Hm. Huh? Dat oh, had je nooit kunnen denken geloof ik. Nee, daar had ik ook niet geloofd. Nee hè? Nee. En ben je tevreden? Nou, ja, ik ben weer tevreden in de zin van dat ik weer uh, met mensen uh, elke dag kan werken in het voetbal. En uh, met, met een staf om je heen, uh, collega-trainers uh, natuurlijk. En, en ook weer met spelers, met een groep uh, spelers te werken om die uh, weer verder te helpen in hun uh, ontwikkeling. En ik moet zeggen dat dat wel, uh, ja, die drie, vier maanden dat ik thuis ben geweest en je, en je begint weer, ja, dat merk je wel. En, en dat is er toch ook gewoon echt leuk om weer, uh, om weer bezig te zijn. Is is dat spannend, zo'n zo periode dat je thuis zit en dat je dan denkt van... ja, wie komt er voor mij? Hoe werkt dat? Ja, spannend. Je, je hebt eerst een fase van, uh, van dat, je, dat je verwerkt... ja, moet je het maar noemen, denk ik. Uh, dat, je, dat je niet meer elke dag op het veld staat. Ja, want je, je was tot oktober, even voor mensen die ja. niet uh, net ingeschakeld zijn... tot oktober was je uh, trainer bij, uh, bij Twente. Ja. Werd je ontslagen. Ja. En dus na een aantal maanden aan de slag bij Cambuur. Ja, klopt. Nee, je gaat in één keer van uh, zes, zeven dagen in de week... van morgen vroeg tot s avonds laat... Uh, met voetbal bezig zijn, met, uh, met, met spelers uh, bezig zijn... met een elftal bezig zijn, met collega's werken... ga je in één keer naar... Uh ja, elke dag thuis zitten en uh, ik moet zeggen ik denk dat dat voor mensen bij ons thuis uh, ook wel de grootste aanpassing is geweest. ja want was je niet te genieten? nee in eerste instantie je uh, niet en uh, nou ja, als je elke dag uh, dan ook nog bij elkaar uh, op de lip zit zowel uh, vrouwen en, en, en kinderen ja terwijl je daar op dat soort momenten eigenlijk nooit bent uh, ja daar vind je ook overal wat van en ja. Uh, ja, dat wordt niet altijd gewaardeerd. was dus uh, je vrouw, vrouw is nou. heel blij dat de ja. kwam? ja die uh, <laughs> je stond te juichen ja <laughs> en die en jij dacht niet misschien moet ik toch nog eventjes wat langer wachten want misschien komt er wel gewoon een club ja, natuurlijk denk je daarover na, maar goed, uiteindelijk gaat het erom dat, uh, dat je gevraagd wordt en uh, dat je in gesprek gaat met elkaar. En op het moment dat je daar uh, met mensen in contact komt en je hebt daar een gevoel bij dat je denkt van daar kan ik mijn, uh, mijn energie goed kwijt, kan ik mijn ideeën goed kwijt, kan ik goed samenwerken met mensen. Ja, dan vind ik niet dat je, dat je moet wachten, want je weet uiteindelijk ook niet of het wel komt. René, je bent opgeleid als, uh, als, uh, als sportinstructeur, hè? CEOs heb je gedaan, geloof ik? Ja. Klopt. Ja, nou dan kun je ook lesgeven. Hè? Mag je uh, gymleraar zijn? Nou, volgens mij formeel niet. Uh, nog niet? Hoor. Nee, oh. want dan moet je nog een of ander officieel... Uh, nou ja, dan aardappen. haalt je nog een handstand diploma ja, bij. Ik bedoel, precies. dat is een kleinigheid voor iemand die iets serieus ah. doet. Nee, maar is dat een geruststelling te weten als je ontslagen wordt als voetbaltrainer? Dat je denkt, nou ja, ik zou het onderwijs in kunnen. Ik, kan, ik heb nog wel een uitwijk in mijn maatschappelijk bestaan. Nou, wat ik net zei, volgens mij is dat uh, voor mij in dit geval nog wel, wel lastig. Omdat je, ja, toen noemden ze dat zo voor mijn actier, of zo, geloof oh. ik nog. Dat je die nacht na het CIOS moest doen om echt les te mogen ja. geven op scholen. Bevoegd, en, ja, ja. Dat, je, dat je echt bevoegd was. Maar goed, je, je, je hebt natuurlijk in feite niet anders gedaan. Nee. Dus, in, dus in dat opzicht zou dat eigenlijk moeten kunnen. Maar toen waren er nog regels voor. Maar ja. ik weet niet of dat nu nog zo is, ik heb geen idee. Nee, maar het zou je gerust kunnen stellen. Ja, maar uiteindelijk doe je, ben je gewoon het liefst werkzaam in het voetbal. En dat, uh, dat hoop je dan zo lang mogelijk te blijven doen. Jij kwam als trainer bij Kambuur. En daar waren natuurlijk supporters. En we hebben wat grappige reacties bij elkaar gesprokkeld op jouw komst. Het is een vrij rustige maand dus. En we hebben rust nodig in de club. En dan kan je wel weer een schroeven halen. Dus uh, Geef die man het voordeel van de twijfel. Het uh, is dus een rustige uh, iemand en we moeten maar zien wat, wat uh, de man uh, doet. Nou, ja, ik was ook niet een voorstander voor René Haken niet. Dat was niet mijn eerste keus. Niet. Maar uh, nou, ik, ja, ik geef hem maar een kans. Ik geef hem het vertrouwen maar en laat maar zien wat hij kan. Razend enthousiaste Frieze. Ja. <laughs> Spat er vanaf. hè? <laughs> wat vind jij daarvan? Ik bedoel, ze zijn natuurlijk, nou, we geven hem het voordeel van de twijfel. Ja. Kan ja. je, ben jij daarmee bezig, hoe jij daar valt, wat ze daarvan vinden? Nee, ja, dat is niet mijn eerste ding waar ik me mee bezighoud. Uh, wat ik net zei, uh, voor mij gaat het om uh, de manier waarop je kunt werken met, met de mensen om je heen. En natuurlijk uh, is het heel belangrijk, uh, de supporters, dat die, uh, dat die de club en het elftal steunen. En gelukkig hebben we daar bij Cambu heel veel van. En uh, aan ons de taak om, uh, om uh, die chipotters uh, nog meer achter ons ja. te krijgen als dat zo al doen. Want is het zo dat ik bedoel, jouw eerste dag, hoe moet ik me dat voorstellen? Heb jij inderdaad een, een visie? En die ga je meteen uitdragen? Hoe werkt dat? Ja, nou, ik denk dat het altijd afhangt van, van de situatie. Uh, ik kwam natuurlijk op het moment bij Cambuur binnen dat ze een vrij goede serie achter de rug hadden kort daarvoor. Natuurlijk begin van het seizoen uh, slecht gestart. Daarna uh, ja, vanaf rond de winterstop tot kort na de winterstop een, uh, een goede serie. Dus dat betekent ook dat, uh, dat er veel dingen goed gaan. Op, op dat moment, ja, dan denk ik niet dat, je, uh, dat het op zijn plaats is om als een olifant door de porseleinkast te gaan, vind ik. En dan moet je voornamelijk doorborduren op, uh, op de goede dingen en daar proberen je, je eigen dingen aan toe te voegen en, en langzaam ja, ook toe te werken naar, zeg maar, ook het nieuwe, nieuwe seizoen waarin je je accenten kunt gaan verleggen. En wat zijn jouw eigen dingen dan? Ja, dat, dat is eerst het inventariseren van wat, uh, hoe de organisatie in elkaar steekt. Uh, en, en dan kijken of je aan. Aan mankracht, maar ook aan, aan ideeën van hoe we ons verder kunnen ontwikkelen. Of, of dat uh, op het niveau is waar je, waar je denkt van waar je zou moeten werken. Want uiteindelijk Cambuur heeft een bepaalde ambitie om, uh, om top uh, League uh, richting eredivisie te gaan. Nou, ik heb daar een aantal zaken uit het verleden natuurlijk mee kunnen nemen vanuit mijn tijd uh, bij, bij Zwolle. Uh, die, die toen net gepromoveerd zijn. Daar hebben, zijn we ook een aantal dingen zeg maar, gewijzigd en, en toegevoegd aan de manier van werken. Waardoor ook Zwolle zeg maar, de club is geworden die het nu nog steeds is. Ja, noem eens iets concreets wat je toen hebt doorgevoerd. Nou, we zijn toen heel natuurlijk bezig geweest met, met videoanalyse. Meer individueel gericht trainen. Meer, meer krachttraining toevoegen aan, aan het programma. En ja, dat, dat ontwikkelt zich nu nog steeds door. Ook, ook bij Zwolle. Maar, maar in die tijd stond dat nog in de kinderschoenen. En nou, zo ben je, ben je ook bij B20. Bij, bij Weet je natuurlijk vanuit mijn eerste periode al dat het daar heel goed uh, geregeld was. Omdat dat toen uh, ja, de top van Nederland was. En daar heb ik toen in de keuken mogen kijken als, als jeugdtrainer. Hoofdopleidingen. Assistent trainer. En uh, ja, daar neem je natuurlijk ook dingen van mee naar, naar de toekomst door, ook nu. En natuurlijk vanaf de afgelopen periode ook, van hoe je hebt gewerkt. Uh, en wat voor dingen kun je dan meenemen richting uh, Cambuur... Richting om daar uh, ja, je voordeel mee te doen, maar daar gaat het uiteindelijk om. René Haken, te gast op de perstebunnen, op en top Drenth, hè, ben je? Ja. ja. Geboren in Koervoorde, corrigeer me als het niet goed is. Getogen ja. te Schonebeek. Ja, dat klopt. Dat is bij de Jaaknikkers, hè? Dat is bij de, ja. bij de Olie, ja. En je woont in Erika... Ja, dat is, dat is geloof ik bij Emmen. Ja, dat ja, is... Vroeger, vroeger was er een apart plaats, is dus nu Emmen. Erika toch, of niet? Ja, dat, valt, uh, dat ligt ja. zo dicht bij elkaar. Gehoord, nee, dus, daar loopt dus, in elkaar over. Ja. En, uh, en nu dus van Cambuur. En in het verleden ja, het kwam al ter sprake Emmen en Twente. Haken beleef zijn vuurdoop als hoofdtrainer op 22 oktober 2010. Op het kasteel in Rotterdam gaat FC Emmen met 5-0 onderuit. Ja, ik heb mezelf eerst uh, naar de voorgesteld. En uh, uh, ja, van daaruit een aantal uh, ja, dingen aangegeven dat uh, de club uh, ambitie heeft. Uh, de trainer ambitie heeft. Welkom terug in Zwolle. PEC leidt met 3-0 thuis tegen ADO. René Haaken, assistent, trainer van PEC. Dan zijn jullie tevreden toch? Ja, met de 3-0 voor uh, zijn we zeker tevreden. Maar goed, het is... Dus, uh... Ja, niet de weerspiegeling denk ik van de eerste helft. Waarin we denk ik heel slordig zijn en ook zo twee of drie goals tegen kunnen krijgen. Ja, het was nog augustus en volop zomer toen in Enschede de eerste trainer van het seizoen al sneuvelde: Alfred Schreuder. Zijn opvolger, al dan niet tijdelijk, is René Haken. En hij debuteert als hoofdtrainer in de Eredivisie met de thuiswedstrijd tegen Ajax. Hey, René Haken hij heeft zijn vuurdoop doorstaan. Eén punt bij zijn debuut... En van alle kanten wordt hij daarmee gefeliciteerd. Ja, ik heb een vraag aan Arne Haken. Ik, ik zag vandaag een soort van inzet en een soort van strijd. Daar heb ik wel van genoten. Wat heb je gedaan om dat, om dat erin te krijgen de laatste dagen? Trainen. Oké, okay, bedankt. Succes verder. Dank u wel. En dan het nieuws van de dag, zo kun je het wel noemen. René Haken weg als trainer van FC Twente. Ontslagen. Ja, roerige tijden bij FC Twente. Maar uitblinker Asaidi heeft weinig begrip voor het opzij zetten van de coach René Haken. Ik heb goed gewerkt met René Haken. Hij heeft me altijd het vertrouwen gegeven. Maar ook in moeilijke tijden heeft hij me, heeft hij me geholpen. En, ja, om eerlijk te zijn, ja, ik, moet zeggen, ik moet gewoon de waarheid vertellen. De waarheid is, ja, ik, ik, ik heb ermee gezeten. En vanochtend werd bekend dat de oud-trainer van SC Twente, de nieuwe trainer van Cambuur wordt. René Haken gaat aan de slag in Friesland. En René Haken is hier onze gast. Even terugkijken naar Twente. In oktober werd je, werd je ontslagen en jij noemde dat eerder een overval zonder pistool. Nou zijn overvallen meemaken heftig meestal. Uh, wat doet zoiets met je om ontslagen te worden terwijl je eigenlijk wil blijven? Ja, ten eerste wat ik al zei, het, het overvalt je gewoon. Op het moment dat je, dat je naar de club gaat en je, en je wilt daar uh, ja, bezig zijn met het voorbereiden van trainingen. De eerstvolgende tegenstander. En je... En uh, word je kantoor uh, binnengetrokken waar, uh, waar de directie zit. Dan, ja, dan krijg je daar wel een uh, heel apart gevoel bij op dat moment. En ja dan hou je daar uh, ja, op voorhand geen rekening mee. Maar op het moment dat je dat uh, kantoor binnenstapt, dan, uh, ja, dan ga. Ja, dan weet, ik weet eigenlijk ook niet meer wat er door me heen ging. Maar het voelt je geval niet goed. Nee, maakt het je onzeker ook? Um, of boos? Nou, niet op, op hetzelfde moment niet eens on, onzeker, maar, maar meer van. Meer, meer van verrassend onbegrip eigenlijk. Kwaad? Ja, zeker. Natuurlijk. En hoe reageerden ze op jouw woede? Uh, ja, Pff, dat is een goede vraag. Moet ik wel even heel goed nadenken. Want op dat moment denk ik dan... Uh, tenminste, je keert ook in jezelf. Van, van, uh, van, van hoe, je, hoe je gaat reageren. Je hebt boos gereageerd. En ja, ze hebben wel een luisterend, uh, luisterend oor gehad. Nou, ja, we hebben het ook wel stevig... Uh, stevige woorden gewisseld uh, in, uh, in dat gesprek. Nou ben jij rustige man. Ga je dan wel uh, echt kwaad uh, zijn? Kan je dat? Ja, dat kan ik zeker wel. Dat kan ik, ja, dat, ja, inderdaad, je bent er rustig, maar ik denk dat je, als je een aantal mensen vraagt waarmee je gewerkt hebt, dan uh, denk ik ook nog dat ze een ander geluid kunnen vertellen. Asahi, die was niet blij met je ontslag en daar kwam hij openlijk ook vooruit, Hoorde, hoorden we net. Ik bedoel, hij, hij kan het niet terugdraaien, maar wat, wat doet het uh, met de trainer die, uh, die die woorden op zijn bord krijgt? Ja, het is altijd beter om zo te horen dat ze blij zijn Zeker. dat ze van je af zijn. Nou ja, ja. Ge geeft het je ook nog een, een, een gevoel van voldoening of trots, of dat je denkt, nou ik ben blij dat er toch, toch iemand opstaat. En niet de minste. Nou, weet je, ik, ik, ik, na, dat is altijd na de tijd. Kijk, het moment zelf, dat blijft altijd een moment dat, dat, dat nooit leuk is En het leuk blijft. Maar uh, wat ik veel, veel belangrijker vind, is zeg maar die, die, die ruim twee jaar daarvoor, waarin je met een aantal mensen hebt kunnen werken, bepaalde dingen hebt, hebt kunnen doen met elkaar. En, en daar zijn er gewoon heel veel leuke en goede, ja. goede dingen bij. En, en dat vind ik, denk ik, uiteindelijk veel belangrijker dan dat ene moment wat niet leuk is. Maar goed, ja. Nou ja, dat zeggen trainers vaak. Hè? Ja, ja, dat hoort bij de voetballerij. Hè? Dat je uh, vanda nee, dat, dat vandaag, vandaag om. Maar... Oh, nou ja, dat, dat hoor je toch wel vaak. Vandaag ja, dat op het scheelt en morgen lig je in de grootte, bij wijze van spreken. Ja, ja dat moet je Accepteren, maar dat, dat is toch een, een, een merkwaardige uh, uh, arbeidsrechtelijke zaak. Hè? Tussen werkgever en ja. werknemer, dat je er zo uitgeflikkerd wordt en uh, zoek het maar uit. Het is ook moeilijk accepteren, omdat je ook vindt dat het niet, uh, niet terecht is. En, en, uh, ja. Maar, maar goed, heb je jezelf iets te verwijten, denk je? Ja, je verwijt je altijd zelf iets. Maar dat, dat doe je bij wijze van spreken dagelijks. Als je kijkt van, uh, van uh, je traint. En dan denk je van, nou, het loopt toch niet helemaal goed. We anders moeten doen. We aan moeten passen. Dus dat, dat is eigenlijk een iets waar je dagelijks mee bezig bent. En elke, elke dag evalueer je met elkaar en jezelf. Om dingen te verbeteren. Dus, dus, dus ook daarin, uh, ja. Als je te weinig punten haalt. Dan kun je jezelf altijd iets, uh, iets verwijten. Maar ja. Om de vinger nou echt op een zere plek te leggen. Ja, uiteindelijk gaat het om punten halen. Nou, daar ja. is dus Gert-Jan van Beek jouw opvolger ook niet hè? in geslaagd Integendeel. Nee, dat, dat is niet veel beter geworden, nee. Nee, en wat denkt de ontslagen trainer dan? <laughs> nou ja, ja, eerlijk antwoord. Nou ja, nee, maar er zijn twee antwoorden. Eén, uh, uh, het allerbelangrijkste vind ik... Uh, kijk, Twente is... is uh, ik heb er heel lang gewerkt, ook al in eerdere periode. Dus Twente is wel een, een belangrijk onderdeel van, uh, van, mijn, van mijn leven ook geweest. Uh, en nog steeds. Dus die club waar, uh, draag ik een zeer warm hart toe. Uh, supporters, mensen waar je mee gewerkt hebt, je hebt nog steeds daar uh, gewoon... Uh, uh, gewoon goede contacten met, uh, met mensen. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar op het moment zelf uh, denk je van ja... Uh, wij wisten mm -hmm. dat het een moeilijk seizoen zou worden... Ja. En op het moment dat je dan uh, uh, ja, nu ziet dat het ook de waarheid wordt... vind ik heel jammer voor de, voor de, voor de club. Maar voor mezelf denk ik, van, ja, dat is wel een bevestiging... van wat we eigenlijk van tevoren wel voorspeld hadden... dat, uh, dat Twente een moeilijk seizoen te, tegemoet zou gaan. En wat zou het betekenen, uh, René, als Twente degradeert? Ja, Ik bedoel, behalve dat ze aan de Jupiler League gaan... maar wat betekent het voor de regio, uh, voor Enschede Ja, zo? Dat, is, uh, dat is wel een grote klap als dat ja. zou gebeuren. Want uh, ja, het is echt een grote club... Zeker ook een grote verbondenheid met, uh, met de regio. Ik, ja. ik weet, uh, als ik uh, altijd naar Twente reed en ik reed nog wel eens een keer door Duitsland. En ik kwam dan weer de grens over van, van Duitsland naar Nederland. Daar, daar stonden gewoon huizen waar dus de vlag van Twente in top staat. Ja, en, en dat zijn wel dingen, dat, dat geeft wel aan in, in een wijde omtrek dat die club uh, gewoon heel goed geworteld is in, ja, ja. in de maatschappij. Maar dat het nu voor Beek ook niet lukt, geeft dat ergens niet ook een soort troost aan jou? persoonlijk? Nou, een soort van bevestiging van, van ja, natuurlijk hoop je niet dat het, dat het zo ver komt zoals het nu is. Eh, want, want je hoopt dat, dat, dat Twente zich nu ook zo snel mogelijk gewoon veilig speelt. Ja, en, nee, maar dat is heel rationeel. Ja. Maar dat het ook, dat je denkt lach eigenlijk helemaal niet aan mij. Nee, maar goed. Dat, dat wist je eigenlijk al. Ja. Het is een bevestiging. Want het is een bevestiging van wat we eigenlijk afgelopen zomer al van, uh, of als scenario benoemd hebben. van Als wij bepaalde dingen niet op tijd en goed voor elkaar krijgen... Ja, dan gaan we gewoon een heel lastig seizoen tegemoet. En helaas uh, lijkt dat nu ook de waarheid Maar ziet het aftal er heel anders uit dan onder jouw leiding? Je kijkt, neem ik aan, naar de opstellingen. Want, want van de week stond er, ik geloof in Tubans, ja, van de hand van Leon ten Voorde... dat, uh, ja, dat uh, de, de, het team doorgaans uh, onder jou logischer was samengesteld dan onder Verbeek. Nou ja, Hij heeft natuurlijk wel gekozen voor een andere veldbezetting uh, dan, dan ik heb gedaan. en, en ja, de winterstop zijn er nog een aantal spelers uh, aan toegevoegd. Maar goed, in de ja. periode dat ik er was, uh, waren er ook een aantal spelers die nu ook uh, belangrijk waren. Kijk, Aseidi was er wel, maar was nog niet topfit. Haris uh, Vukic, denk ik een heel belangrijke speler. Voor, voor het elftal, die, die is pas echt na de winterstop topfit uh, uh, geraakt. Ja, dat zijn wel, wel cruciale spelers. En daarnaast heeft natuurlijk iedere trainer het recht, dus ook de huidige, om er op zijn manier te doen en, en dingen aan te passen naar zijn ideeën. Nou ja, goed, en dat heeft tot nu toe niet goed uitgepakt. En nee. uh, ja, dat, uh, dat, is, uh, dat is zoals het is. René, René Haken, onze gast, kan buurtrainer. Wij vragen onze gasten altijd naar een historisch. Uh, Fragment, een sportfragment ja. wat indruk maakte. En wij gaan met jou terug naar de Spelen van Atlanta 1996 heb ik het dan over. Uh, de Nederlandse volleybalmannen die streden om het goud. En we weten allemaal hoe het is afgelopen. Nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Ronswerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne over jou ja, hoor. Nederland wint 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. Ongelooflijk, wat een fantastische prestatie. En wat een karakter om in deze vijfde set met een matchpoint achter nog terug te komen. Kijk, Ronswerver en was van der Huilend, Ronswerver. De droom die hij in Barcelona al wilde waarmaken en niet uitkwam, is nu uitgekomen. Kijk, het fantastische spektakel van de Nederlanders. Dat is een mooi fragmentje. Jan Stekelenburg, de commentator. Stil. <laughs> uh, uh, René, maar uh, waarom kies je voor zo'n fragment? Nou, het was eerst al uh, even goed, uh, goed nadenken over welk moment ik zou kiezen. Uh, maar uiteindelijk kom ik al vrij snel op dit moment om... Maar ik weet niet of ik het helemaal goed heb, maar met een klein beetje nadenken en, en misschien wat nakijken, dan kom je op het feit dat het een heel lang proces is geweest waar, waar ze als team in gezeten hebben. En dat er heel veel voorwaarden zijn gecreëerd om, uh, om, om een maximale prestatie te kunnen leveren. En dat het uiteindelijk na een aantal jaren, want we hebben net ook gezegd, hè, 92 waren ze er ook al, al dichtbij en vier jaar later uh, komen ze echt op het podium waar ze echt jaren met elkaar voor, uh, voor getraind en gewerkt en samengewerkt en, en bij elkaar op de lip hebben gezeten om die te bereiken en, en, en dat is denk ik, uh, ja, dat, dat, dat is geweldig. Die jongens zijn allemaal uit hun teams uh, gehaald, Er zijn één team uh, gaan vormen, het beroemde Pankras-model. Uh, ja, uh, dus dat is een lange aanloop. Zou dat bij een voetbalclub ook kunnen, zo'n groeiproces? Nou, ik denk dat je er altijd naar moet streven. Naar zo'n uh, zo groeiproces met, met een team. Omdat je ja, hoe vaker en hoe dichter je bij elkaar kunt zijn. En, en dingen ja. op elkaar af kunt stemmen. Dan, dan kun je denk ik tot, uh, tot grotere hoogte komen. En, en dat is denk ik uh, in dit geval heel goed bewezen. Dat het op die manier uh, heel goed gewerkt heeft. En volgens mij nadien. Ja, is het ook niet weer gelukt. In ieder geval niet op volleybalniveau. Maar als ik me goed herinner een aantal jaren terug... de waterpolo-dames hebben ja, voor ja, een ja. vergelijkbare manier... Ja. ook voor mij heel veel bij elkaar geweest. Om, om veel te trainen, hard te trainen, met elkaar te trainen. En die hebben volgens mij ook een uh, hele goede prestatie geleverd. Dus dat zijn wel, uh, ja, ik denk dat dit uh, een mooi voorbeeld is... hoe je dingen kunt, kunt opbouwen met elkaar. En doe jij dat ook bewust in jouw teams? Zo'n... Teams meden. Ik bedoel, voor de time being dan in elk geval. Hè, ja, ja, ja. Je gaat samen met de ijshockey, zei je? Een, een soort ja, je, van teambuilding? Ja, maar je probeert uh, allerlei manieren... en de belangrijkste teambuilding gebeurt natuurlijk elke dag op het trainingsveld... Uh, waar je mee met elkaar uh, aan het werk bent. Maar daarna heb je ook, daarnaast heb je ook genoeg mogelijkheden om andere manieren... Dus, en wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, dus andere sporten doen... Uh, en wa waardoor dus ook uh, ja, spelers op een andere manier met elkaar in contact komen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, sessies gedaan... waarin je dus ook op een andere manier in lichamelijk contact komt met elkaar. Maar, maar ik probeer de raakvlakken te zoeken richting het voetbal. En, en daar zit hem in coördinatie, daar zit hem in, in balans... maar daar zit hem ook in, in, in lichamelijk contact krijgen met elkaar... op een andere manier dan, dan op het voetbalveld. Ja, en, en zie je dat ook echt gebeuren? Als je ze meeneemt naar kickboksen bijvoorbeeld. Zie je dan er, dat er iets ontstaat? Ja, omdat het anders is. En, en het geeft ook weer andere energie. En, en nieuwe energie. En zo probeer je zeg maar, dit soort dingen toe te voegen. Om uiteindelijk weer tot een betere voetbalprestatie te komen. Het, is, het zijn allemaal hulpmiddelen. Het is natuurlijk geen doel op zich. Maar, maar het zijn allemaal middelen om zeg maar, uh, uiteindelijk een betere voetbalprestatie te leveren. Want zo'n die zegt ook uh, dat jij hem vertrouwen hebt gegeven. Ook in moeilijke tijden. Uh, hoort dat daar ook bij? Bij datzelfde... Eh, onderdeel van jouw werk? Ja, ik denk dat, dat het belangrijk is om, om veel individueel contact te hebben... Met, eh, met, met spelers en iedereen heeft daarin zijn eigen verhaal, zijn eigen dingen... zowel eh, privé, maar ook op, op voetbalgebied. Eh. Want waar doelt hij op? Nou ja, hij, hij kwam natuurlijk uit, uit, een, uit een fase dat hij uh, ja, bijna niet gespeeld heeft. Hij kwam uh, zogezegd uit de woestijn uh, terug, uh, nou, weinig wedstrijden gespeeld... dus hij, hij kwam een grote achterstand binnen... En we hebben gewoon met hem heel goed doorgenomen van hoe we dat wilden gaan opbouwen. en uh, Daarnaast zat hij familiair dat hij, uh, dat hij ook weer op punt stond om weer opnieuw vader te worden. Dus hij wilde ook graag bij zijn familie zijn. Dat was ook een reden om terug te komen voor hem naar Nederland. Uh, dat, dat is voor hem ook heel belangrijk om in zijn vertrouwde omgeving. En ik heb hem daar ook een aantal keren de ruimte in gegeven om, om dan thuis te kunnen zijn. In plaats van ja, je moet op de club komen of, of wat dan ook. Nou, hij is bijvoorbeeld ook heel, heel erg emotioneel geweest rondom, uh, rondom uh, Nouri zeg maar. Omdat dat een hele goede uh, kennisvriend van hem, uh, van hem is. Ja, uh, de, de speler van Ajax die ja. op het veld onwel is geworden en ja. nu nog steeds in coma ligt. Precies, ja. en, en dat, dat zag je ook, dat ging hem ook aan zijn hart. En toen heb ik hem ook een aantal dagen gewoon uh, daar naartoe uh, laten gaan om, om daar aanwezig te kunnen zijn. Om, zodat hij daar ook uh, onderdeel van kon zijn. Nou, ik vind, ik vind dat, dat, dat, dat, dat, dat dat er ook bij hoort. Je ja, eh, kijkt natuurlijk ook met de schuinhoog naar Zwolle, hè? Nu, dat is nu aan het spelen natuurlijk. Ja, ja, altijd, ja je oude club hier. Het is dus wel prettig dat het hier kan. Dus ja, ja, je kijkt gerust even mee. Uh, Ragnar, Peck VVV, tweede helft. Ja, is, uh, leuk begonnen wel in de tweede helft. 0-0 stand na 3,5 minuut voetballen. Maar zojuist een uh, schot van Lennartie namens VVV. Ook al een schotje van diezelfde uh, speler uh, namens de Limburgers. Dus na een paar tellen voetballen in de tweede helft. Een schotje met uh, wat weinig kracht. Nu is het Van Krooy. Die uh, probeert het van buiten het strafschopgebied. Maar die bal gaat toch wel een paar. Meter heen over het doel van, uh, van Diederik Boer. Die wordt daar niet uh, nerveus van. En Partijcek had nog de beste kans. Die uh, verlengde een voorzet vanaf de linkerkant. Stond een meter of uh, acht voor het doel, bijna in de verre hoek. Maar dat moment eindigde in een kans. Niet in een goal omdat de bal voorlangs ging. Nu gaat Van Polen op avontuur. Aan de linkerkant speelt hij in de as van het veld. Saai Makkaan, die heeft het overzicht. Vindt Namli, de beste man uit de eerste helft. Met voorsprong. Een paar goede dribbels, een paar kansen. Namli krijgt de bal bijna bij de penalty stipt, Daar wordt hij opgepakt door, dat lijkt me bakker. Of is dat Thomas? Ik denk toch de laatste. Die komt ten val, maar daar is hij zelf debet aan. Geen overtreding in het strafschroepgebied Oh, prachtig, van VVV. Namli neemt de bal heerlijk mee. Dan bijna Thomas die kan uithalen. Maar de manier waarop hij die bal meenam was prachtig. Younes Namli is de smaakmaker vandaag in Zwolle. Zwolle verdient wel een doelpunt. Thomas kan nu koppen, maar niet met heel veel kracht op de punt van het 5 meter gebied. publiek gaat erachter staan. Zwolle zoekt een doelpunt, maar VVV houdt tegen en probeert uit te breken. Dat doet het nu ook met Lennartie. Speelt de bal in de richting van Kastelen, maar daar zit met een uitgestoken been Philip Stentler tussen. Het blijft 0-0 in Zwolle na iets meer dan vijf minuten spelen in de tweede helft. Wel leuk dus. Goed zo. In, uh, in ons programma hoort u uh, elke week ook sporters en media. Mensen die vertellen over hun media en sportfavorieten. Uh, nu de sportmomenten van een RTL-presentatrice... die ook bekend is als vrouw van oud-voetballer Orlando Trustful. You're my, baby, you're my favorite waste of time. De sportfavorieten van... Mijn naam is Quinty Trustvol en ik ben een uh, presentatrice... Uh, nu te zien, en eigenlijk al een tijd te zien, op RTL 4 met koffietijd. Mijn favoriete sport om naar te kijken of te luisteren is... Uh, ik hou wel echt van sport überhaupt in zijn algemeenheid. Maar ook zeker van voetbal. Persoonlijk vind ik ook sporten als bijvoorbeeld kunstschaatsen heel mooi... En tennis trouwens ook. Dat is ook wel een beetje verplicht, zeg ik eerlijk. Want ik heb een man die idolaat is van tennis. Die kijkt alles midden in de nacht. Maakt niet uit op welke zender. Als er tennis is, dan kijkt hij. En ik zit daar vaak naast. En over het algemeen vind ik dat ook wel leuk. Mijn favoriete club is... Ik heb niet echt een voorliefde voor een bepaalde club. Ik heb wel bij bepaalde clubs een warm gevoel. Onder andere bij Feyenoord. Dat komt omdat mijn man daar gespeeld heeft. Dus ik vind het wel heel leuk. En ook dat Giovanni van Bronckhorst nu trainer is. Vind ik het leuk voor Giovanni dat ze het dan goed doen... Um, daarnaast ben ik echt Amsterdamse. Dus uh, als het met Ajax goed gaat, vind ik dat natuurlijk ook prima. staat natuurlijk loodrecht tegenover elkaar. Maar goed, dat maakt niet uit. Want voor mij is voetbal ook gewoon voetbal. Ik kijk naar de sport en niet zozeer naar de club. Mijn grootste sportheld is voor mij... kom ik toch uit bij Jan Cruijff. Maar ja, dat is logisch. Het is een uh, geweldenaar daarnaast... een ongelofelijke sympathieke man. Uh, meerdere keren uh, avonden met hem mogen kletsen. Je hangt aan zijn lippen, je wil zijn verhalen horen. Die man is zo vol passie als het over voetbal gaat. De fout begint waar die behoort te beginnen. Dat is, als jij in positie bent om die dingen te doen die je hoort te doen... Je kan een fout maken. En die vergeeft iedereen met het opbetspel. Maar als je niet in positie bent, dan heb je geen excuus. Daarnaast ook maatschappelijk heel erg betrokken geweest altijd. En ik vind hem wel echt uh, nou, de mooiste sporter voor mij. Tot slot. Ik krijg nog kippenvel als ik denk aan dit sportmoment. Het is het kampioenschap van Feyenoord. Seizoen 92-93. Hij geeft de Feyenoord mensen de vreugde. Feyenoord-landskampioen. Uh, mijn man speelde toen de Feyenoord. Uh, speelde Groningen uit. Uh, heel Rotterdam liep natuurlijk vol. Wij waren in Groningen. Vlogen met het hele team en aanhang terug. Dat was nog de tijd dat er gerookt mocht worden in vliegtuigen. En uh, ook drankjes gedronken werd. Flink. Dus het was hilarisch. Uh, toen kwamen we aan in Rotterdam. Dan weet je niet wat je ziet. En daarvoor zijn dus die toeschouwers gekomen. 4100 man die vanmiddag in de Groningen waren en daarachter staat die onafzienbare menigte Rotterdam viert een. Wel een heel uniek feest. Alles stond vol met mensen. Orlando en ik hadden toen nog geen kinderen. En ik weet ook dat hij op een gegeven moment tegen me zei... en toen liepen wij richting de Bordes van, van het gemeentehuis dan daar. En toen zei hij, neem dit goed in je op... want waarschijnlijk, de kans is groot... dat we dit hierna nooit meer meemaken. Dit is zoiets bijzonders. Daar heeft hij ook gelijk in gehad. Want hij is wel als trainer nog kampioen geweest met, uh, met meerdere teams. Dus ik heb het heel bewust beleefd... omdat we toen al voelden, dit is wel iets unieks. Quinty, Quinty Trustful, de presentator van onder meer koffietijd bij RTL 4. Het ging over haar held, Johan Cruijff, over kippenvelmomenten. Het kampioenschap van Feyenoord, 93 was dat. René Haken, trainer van Cambuur. Heb jij een kippenvelmomentje ergens onderweg meegemaakt... waarvan je zegt, oh ja, ja als ik daaraan denk, dan... Uh... Ja, als je het heel uh, nadrukkelijk betreft uh, op, op het voetbal... natuurlijk de ja. pekenwind met, uh, met Zwolle. Met Pek, ja, ja, dat is waar. Daar was ja. je bij natuurlijk. Ja. Ja, dat was uh, ja, uniek, denk ik, voor de club. Maar ik denk ook als in dit geval assistent trainer daarbij zijn, ja, dat, dat, dat, dat ga je niet veel meemaken. Dus uh, ja, dan, dan, dan ja, die herinneringen, die, die hou je natuurlijk voor altijd vers uh, in, in je geheugen. En ook daarna de huldiging in, in, de, in de stad, in de grachten. Ja, dat, zijn, dat zijn unieke en bijzondere moment. Ja, welk moment staat je nog bij van die dag? Nou, eigenlijk. Het, het, het onwerkelijke dat je, dat je de wedstrijd van Ajax wint met 5-1. Dat, dat is sowieso denk ik al, al iets, dat is heel bijzonder. Maar, maar de dag daarna dat je, dat je op een boot stapt... en dat je gewoon rondom de, de grachten zoveel mensen ziet... Dat, je, ja, je, dat, is, dat, is, dat kun je eigenlijk gewoon helemaal niet bevatten... dat dat, dat, dat zo, zoveel indruk maakt. dat, dat, dat blijf je voor altijd bij. Want je bent, uh, je bent voetbaltrainer... maar je bent niet de grootste voetballer geweest, merkwaardig genoeg. Je hebt... Uh... Je hebt wel een mooie, mooie carrière bij Oranje in Schonebeek natuurlijk. <laughs> ja, ja. Ik bedoel, ik kan het je niet nazeggen. Maar dan toch, uh, is dat lastig? Als je niet echt de aanloop als profvoetballer hebt gehad? Nou, het is in ieder geval anders. Ik ja. uh, bedoel, ik... Uh... Ik ben wel in de, in de gelukkige omstandigheid geweest dat, uh, dat ik al vroeg uh, begonnen ben als trainer. Uh, dat was al uh, toen ik zelf bij, uh, bij Emmen nog speelde, bij, uh, bij de belofte destijds. Toen zat ik op Sio's in Heerenveen. Ja, dan, dan, dan kom je op trainerscursussen uh, en dan ben je dus uh, ja, Foppe de Haan, Hans zo ja. Ja, dat, dat Mensen kom je mee in aanraking en ja, dan, dan krijg je ook een bepaald gevoel voor, voor, uh, voor, voor het trainer zijn. en ja, dat, Daarmee ja, zet je je eerste stappen en, en, en ontwikkel je... Daardoor en ja, en vanaf dat moment uh, ben je eigenlijk ook uh, in het vak gebleven, en, uh, ja, en daar zit je nu nog steeds in. En, en ja, dat ik dan geen carrière heb gehad als, uh, als prof, nou, dat is misschien in sommige zaken nadeel omdat je niet exact de details als, als, als speler meegemaakt hebt. Maar ik denk, als je uh, wat ik gedaan heb, is mijn ogen en oren goed te kost geven, goed luisteren naar mensen, uh, kijken met mensen ervaringen delen, en zeker op het moment dat je dat je met met mensen in contact komt die ook in de top gespeeld hebben, ja, dat je daar dus wel de details in kunt kunt meenemen en die kun je weer gebruiken in je, in je eigen dagelijkse functioneren. Want dan neem je pikje iets op van iemand die jou ja. een concreet advies geeft over hoe je het aan moet pakken. Ja, bijvoorbeeld als je dan met, met, met elkaar spreekt en en op cursussen bijvoorbeeld waar je waar je dan met met oud internationals uh, in contact komt en je dus over voetbalzaken uh, spreekt, dan ja, dan dan dan, uh, ja, dan dan luister ik wel goed. En weet je nog iets concreets wat je toen hebt opgepikt? Nou, niet, niet iets speciaals in de zin van wat men nu te binnen schiet. Maar, maar als je bijvoorbeeld met, met Philip Cocu, Dennis Bergkamp een cursus deelt. En dan komen er zoveel momenten dat je interactie hebt met, met elkaar. Patrick Kluivert was daar destijds onderdeel van. Maar da daar pik je heel veel dingen van op. Maar ook van, van, van trainers die niet in de top gewerkt hebben, omdat die toch een ander proces uh, zeg maar, meemaken. Uh, Alex Pastoor bijvoorbeeld zat, was dat ook in onze groep. En ja, iedereen heeft zijn eigen, eigen naregenen op een goede manier. Waar, waar je denkt: van hé, hey, dat is nog niet over nagedacht. En dat is misschien ook wel iets wat, wat, wat ik voor mezelf ja. kan toevoegen. Maar aan je hebt dat geen je, leuk voorbeeldje uh, daarvan. Nee, dat schiet bij zo niet te binnen. Ik ben niet zo goed in dat soort dingen <laughs> om te houden. Het is dus, dus uh, oppikken en, uh, en daarna weer door. Wat uh, je, je noemde net Hans Westerhof, die, die heeft PSV nog getraind. En Foppe uh, Daan, top, uh, topcoach van Herenveen. Um, maar dat zijn ook, dus, SIO's uh, mensen. Hè? Ja. Maar je hebt toch ook veel aan je vader te danken gehad, uh, of niet? Heeft hij jou ook niet. Uh, ja. Gemaakt. Misschien heeft hij onbewust mij daar wel, wel heel nadrukkelijk mee besmet. Want uh, hij is natuurlijk in, in mijn jeugdjaren was ja. hij, was hij mijn trainer. En uh, ja, onbewust zal dat denk ik, zeker een rol gespeeld hebben om daarna zelf ook uh, die richting die op te gaan. Op. Ja, ja. Ja. Je bent natuurlijk een uh, bekende voetballer, of, voetbaltrainer. Uh, ja, en dan zijn er hoge bomen, hè, ben je. En die vangen ja. veel wind, het weet je. Hè? Ja, dat klopt. En dan uh, wordt het op een gegeven moment onderwerp van humor en grappen. Ja, ik bereid je even voor. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ja. Even luisteren naar dit fragmentje van de radio. De dag van het ontslag van René Haken als hoofdtrainer van FC Twente. En uh, daarmee verliest de Eredivisie zijn meest markante voetbalcoach. René Haken, het enfant terrible van het Nederlandse trainerschilde. Een ongeleid projectiel, echt een, uh, ja, een character, zoals de Tsjechen dat zo mooi zeggen. En voor de pers was het altijd smullen... Want je wist één ding zeker, never a dull moment met René Haken. Altijd goed voor een paar, uh, ja, markante uitspraken. De zogeheten haakismes, zoals ze werden genoemd. We hebben even de meest opzienbarende quotes van René Haken op een rij gezet. Bijvoorbeeld deze. Uh, ik denk dat we in de eerste helft iets te slordig waren in balbezit. <lacht> nou ja, dat is typisch René Haken natuurlijk. Of deze, ook leuk. Wat dat betreft, zuur dat je er in de slotfase nog één om de oren krijgt... maar dat is voetbal, ja... Uh, René Haken ten voeten uit, altijd in voor een gebbetje, we zullen hem missen. Ja, dat is uh, cabaretier Diederik Smit bij, uh, uh, wat was het, Langs de Lijn en Omstreken. Jij kende het niet, dit fragment. Nee, maar ik ga ervan uit dat het behoorlijk cynisch bedoeld was. Dat denk ik ook. Ja. <laughs> en kan je ja. daarom lachen? Ja, natuurlijk. Ik ken die de beste man niet, dus uh, prima. Ja. Want dat is natuurlijk wel, iedereen vindt wat van je, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat, dat, dat, is ook, dat is ook goed, uh, dat hoort er ook bij. Maar goed, uiteindelijk uh, denk ik uh, ja, dat je daar niet zo heel veel van aan moet trekken. En lukt wat je? Ja, meestal wel. Niet altijd. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, moet je toch je eigen koers varen. Want uh, ja, in ieder geval dit soort mensen hebben daar in ieder geval geen invloed op. Nou ja, je hebt natuurlijk kritiek en kritiek. En het hangt er vanaf uit welke hoek de kritiek komt. Hè. Als, als, laten we zeggen, aanvaardbare mensen uh, kritiek op jou hebben... in jouw ogen aanvaardbaar... ja, dan neem je er gauw wat van mee dan... Als je iemand niet kent en denkt, wat doet hij eigenlijk in het leven? Precies. Ja. Ja, en daarom is het ook belangrijk dat je, dat je mensen om je heen hebt... die je dus ook die feedback geven. Ja. En, en ook misschien wel buiten de, je directe kring van, van werken. Dat je dus mensen spreekt en, en, en daarom advies vraagt. En ja. Ja, ik denk dat je daar alleen maar van kunt leren. Dus dat is ook prima. En wie is voor jou zo iemand die jou... Ja, er zijn, zijn meerdere uh, trainers en, en ook oud-collega's, zeg maar, waar je. Art Langler van, van Zwolle, waar, waar je regelmatig contact mee hebt. Erik Ten Haag, trainer van, van Ajax nu, waar ik bij Twente in het verleden mee heb gewerkt. Nou, ook, ook Fred Rutte, die, die af en toe spreekt. Uh, en, en, en dan heb je het ook over situaties. Uh, Ted van Leeuwen, die, die in de tijd bij Twente technisch directeur uh, was. Er ja. nou, zijn mensen waar je. Waar je maar enige regelmaat nog wel uh, iets van contact mee hebt... en dan deel je ervaringen... dan deel je van de gevoelens die je, die je bij bepaalde dingen hebt... Dan, dan, dan heb je het ook over je manier van werken. En ja, dan, dan heb je daar gewoon een hele, hele goede discussie over... dan krijg je ook wel feedback waar je denkt van... hé, hey, daar, daar kan ik wel mee. En, en zo zijn er nog meerdere mensen... hoor die, die daar, uh, waar, je, waar je daar regelmatig contact ja. mee hebt. Mooi. Uh, ja, we hebben van de week misschien op televisie gezien... maar hij is ook weer gewoon terug op de radio.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 Nou, we zijn inmiddels een paar dagen verder. Ja. Er is al heel veel over gezegd. Heel veel ja, over ja. geschreven ook. Uh, we gaan eens dus even de balans opmaken. Wat wil je weten? Waarom je, waarom je weg moet? Nou, bijvoorbeeld, ja, dat uh, ben je het er mee eens eigenlijk. Nou, ik vind het onvermijdelijk. Uh, de kijkcijfers waren natuurlijk laag, dat zag iedereen. Uh, en wat we vooral niet moeten vergeten: hij heeft een jaar lang de tijd gekregen om uh, de schade te herstellen. Hij, ik bedoel, normaal, soms moet je gelijk weg. Als bij een commerciële omroep de kijkcijfers laag zijn. Hij heeft een heel seizoen de tijd gekregen om het weer op te krikken. Maar ik heb daar weinig van gemerkt. Dat hij, daar, hij zei zelf: ik ga daar alles aan doen. Ik heb er weinig van gemerkt. Ik had gezegd, ga het land in, ga, ga, maak er een reizend circus van. Ga vaker, zoals je vroeger deed, uh, zo'n concert organiseren op het Rembrandtplein. Zorg dat je reuring maakt. Maar hij deed weinig. In mijn optiek in ieder geval. En uh, ja, hij had ook natuurlijk een imagoprobleem, En ik denk dat hij en RTL dat toch ook wel uh, onderschat hebben. Een soort framing is het ook op een gegeven moment, hè? Ja, ja. Maar goed, laten we niet vergeten... Uh, hij heeft echt wel wat neergezet op de late avond. Uh, we, we, hebben, we moeten even teruggaan naar uh, vier, vijf jaar geleden. Tot dat moment hadden we eigenlijk alleen maar hele serieuze duo's op de buis. We hebben eerst Barente van vandoor, Pauw en Witteman. Uh, ja, serieuze gasten aan een tafel... De studio was een beetje of te donker, zoals bij Barend uh, van Dorp. Of bij Pauw en Witteman was hij weer een beetje te overbelicht, TL-licht. En daar was opeens Umberto Tan, een swingende presentator. Ging bijna letterlijk op tafel dansen, hebben we wel eens gezien. En uh, ja, hij bracht naast de gesprekken bij het nieuws... die we toch in Nederland altijd wel, wel wilden zien op dat moment... Uh, bracht, hij, uh, bracht hij de opgewektheid, uh, bracht, bracht hij leven in de brouwerij. En uh, ja, daar hadden we blijkbaar behoefte aan op dat moment ja, in het, het land. gezellig. Precies, hij ging amicaal met zijn gasten om, dat was ook nieuw. Ja, en hij wilde zijn kijkers met een glimlach naar bed sturen. Goedenavond, welkom, welkom bij RTL Late Geef een groot applaus, Luc Ike. Als het moment dat iedereen ging liggen of omviel, zag ik in ieder geval dat er iemand met een kalasjnikov... op uh, de menigte stond te schieten. Dames en heren, Delau en de Siem. <laughs> You're really good at what you do en I've spent Much of my life being interviewed, and you do a be really beautiful job. So, thank you for. Het werd gezellig op de late avond. Nou, dat heeft hij echt bewerkstelligd. En laten we ook niet vergeten... hij was ook heel goed in het interview van... ik zeg was, hij is nog steeds. Hè. Ja, hij zit er nog een paar maanden. Maar hij is heel erg goed in het interview van sporters. Daar is Umberto echt heel bedreven in. Komt hij natuurlijk ook vandaan? We... Tuurlijk, tuurlijk. het ligt ook al zijn achtergrond. En human interest verhalen. Dat is ook een van zijn, zijn krachten. En dat zagen we later. Zagen we dat ze ook steeds meer gebeuren bij Pau en later bij Jinek. En bovendien hebben die alles nageaapt met filmpjes tussendoor, toch? Precies. Nou ja, uh, Umberto had natuurlijk in het begin... I Iking, die grappige filmpjes liet zien... dat natuurlijk eigenlijk ook wel weer een voortborduren was... op wat de Wereldrijd doordeed. Maar zij hebben dat late night ook gedaan. Nou ja, en Jinek doet nu eigenlijk hetzelfde. Gewoon grappige internetfilmpjes uitzenden. Wat je er ook verder van vindt... de kijker uh, vreet het, Die het werkt wel. Ze maar hebben er eigenlijk geperfectioneerd... wat Umberto in gang heeft gezet. Is het niet ook een beetje zoals een politieke partij... Het ene moment gaat het waanzinnig goed met je. Alvoud dan... bij een voetbalclub. Ja, ja zeker. En het ja, volgende moment ja, Het gaat er... ook steeds sneller. Dat vroeger, als je dan de top stond, bleef je er jaren staan. Tegenwoordig lijkt die, die, die curve, als het ware, lijkt steeds korter te nee, zijn. Nee, maar doet hij daadwerkelijk het anders nu dan vier jaar geleden, voor je gevoel? Of is het dus framing? Nee, nee. Hij het het, het doet nog steeds hetzelfde. Als je nu kijkt, is het eigenlijk hetzelfde als vier, vijf jaar geleden. Alleen, ja, hij heeft wel concurrentie gekregen. Hij heeft zelf wat problemen ernaast gekregen, wat ik net al zei, dat imago. Dus het, het is niet één ding, het is een opstapeling... van een aantal uh, uh, dingen die met hem aan de hand was de afgelopen jaren. Weet je, Ron, en ik denk, je kan die presentator gerust laten zitten... want die is hartstikke goed. Je moet zorgen dat je in je onderwerpkeuze verfrissender wordt... En dan, dan ga je volgens mij gewoon weer een heel prachtig nieuw seizoen in. Ja, ja dat zou je kunnen zeggen. Maar het, uh, het RTL heeft anders besloten, Twan Huis gaat het ja, doen. Nou, Ik heb mijn ernstige twijfels uh, bij Twan Huis. Het ligt niet aan Twan, maar Twan in de combinatie met RTL. Ik denk dat de vaste kijkers van RTL Twan niet leuk genoeg vinden. Uh, met zijn achtergrond als een serieuze, serieuze journalist. Kijk, RTL wil blijkbaar nu een journalistiekere koers gaan varen. Dat is mooi, vind ik zelf. Maar het is wel lastig, want het RTL-publiek... kijkt toch vooral naar RTL voor amusement en infotainment. En of dat publiek op Twan zit te wachten... het publiek wat informatie wil zien s'avonds... kijkt dan naar Nieuwsuur of naar Yinek of Pauw. Ja, ik heb daar toch wel mijn twijfels. Maar bij. wie zegt dat hij dat niet kan? Ik bedoel, daar wordt van die, uh, hè, van die skill wordt nu geen gebruik gemaakt, omdat hij nou eenmaal de programma's doet die hij doet. Ja. Totdat hij op een gegeven moment, ala Jinek, het combineert namelijk. Zeker. Serieus. Tuurlijk. Eh, ik sluit ook helemaal gaat. niet uit dat het op termijn gaat lukken. Ik denk wel dat hij het begin heel lastig gaat krijgen. En wat jij zegt van uh, hij heeft inderdaad al wel op bepaalde vlakken die skills kunnen laten zien dat hij met amusement bijvoorbeeld, hè, wat heel veel mensen zich nu afvragen, kan hij dat? Dat heeft hij al laten zien bij college tour. Ik heb een fragmentje uit College Tour... waar volgens mij wel een beetje het zaadje is gepland... bij de RTL-directie om, uh, om hem aan te trekken, om hem te contracteren. Een gesprekje wat hij had met zangeres Anouk. Twan zat een beetje als een, ja, als een verliefde puber naast haar. Maar dat wil, weer hield Twan er niet van om scherp uit de hoek te komen... bijvoorbeeld met deze slotvraag... welk advies Anouk jonge artiesten zou geven. Wat is het beste oh, advies wat je kan uh, geven wat? aan studenten en mensen thuis? Dat vind ja. ik zo'n woudvraag. Ik doe precies het tegenovergestelde, gewoon... Gooi die masker op, wanneer het nodig is. Degene wat je tof vindt, imiteer dat. Jat? Ja, over lijken stappen. Ze dus moeten worden geneukt, worden geneukt. Nou, nee, maar ik de... denk serieus, ja, is het misschien... Maar ik kan niet zeggen, blijf bij jezelf. On <lacht> je gut viel, gewoon doen wat jij moet doen, dan komt alles goed. Dat is niet waar. Dan zou ik gewoon bullshit verkopen. Ik vind het heel stom dat ik dat zeg. Nee, ik vind het goed dat je de vraag ter discussie stelt, maar daardoor blijkt ook dat het een goede vraag is. Want door je af te zetten tegen die vraag, komt er een ander mooi antwoord wat je net gegeven hebt. Oké. Okay. <laughs> ja, tot slot nog één tip voor RTL. Ik zou ook die titel RTL Late Night... gewoon aan de kant schuiven, iets totaal nieuws. Je hebt een nieuwe presentator, begin helemaal opnieuw. Blanco velletje. Een, uh, een doelpunt bij <laughs> de jarengrachten. Wat een doelpunt, het is een cadeautje... want het is een heerlijke vrije trap, Vito van Krooi. We spelen nog een kwart wedstrijd in Zwolle en VVV staat op 1-0 voor en het gekke is dat diende zich eigenlijk de afgelopen minuten al aan met een hele gevaarlijke kopbal van Opoku Een redding van Boerenschot op de paal van Opoku en nu was er een overtreding van dekker een vrije trap en die zeilt zo voorbij Boer van echt 30 meter in de linkerkruising 0-1 hier wat een doelpunt afscheid van Misrrom ja, tot slot. Ja, wij, wij zijn een paar jaar geleden bij Mies langs geweest... Hè, voor uh, een uitzending van de perstribune. Uh, nou, een kort fragmentje uit die uitzending. Mies vertelde, bij, uh, vertelde dat ze eigenlijk toch wel heel erg geniet... ook van de huidige generatie tv-kijkers. Uh, er zijn nu zo waanzinnig veel kanalen dat ik niet begrijp dat er mensen nog zijn dat ka die kankeren en zeggen... nou, er is niks op de televisie, want je wordt er gek van. Als ik eh, soms eh, even een uurtje zin heb, dan begin ik bij één... en dan eindig ik ergens bij vijfhonderd zoveel. En wat je dan allemaal tegenkomt, dat is fulles of fantastisch... of best aardig of kijk nou toch weer er is genoeg als je maar even gaat zoeken. Bij de publieke vooral, daar, daar vind ik echt uh, de mooiste programma's. Je kan toch niet uren achter elkaar kijken, lijkt mij. Nee. Dank Ron. Uh, We gaan er missen. missen. We gaan er absoluut missen. Ja. René, René Haken, trainer van Cambuur, kunstgras, moet dat blijven of niet? Nee. Want jullie spelen erop, hè? Ja, dat is ook niet altijd best. Nee, dat is waar. Wat zijn je eigen ambities? Ja, uiteindelijk uh, op zo'n hoog mogelijk niveau trainer zijn. en uh, ja, Waar het dan uiteindelijk wordt, dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, dat is uiteindelijk uh, wel uh, wat ik aan En nooit naar Duitsland toch, hè? Uh, dat zou zeker een mooie stap zijn. De Bundesliga-in. Ja. ja, dat zou helemaal top zijn. Met de tweede Bundesliga is ook, is ook erg, in, erg interessant. Ja, en je woont er vlakbij, hè? Dat klopt. Dus geen punt. René Haken, dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. Nog een mooi seizoen, zou ik zeggen. Met Cambuur in de Juppeler League. En uh, zometeen de actuele sport natuurlijk, bij, uh, bij Langs de Lijn, Margreet. Dat wordt weer een mooie middag. En volgende week, misschien is dat leuk om te vertellen... Nou. hebben wij Monique van der Venter gast. Ah, dokter Deen, weekendarts. Precies, ja. laatste seizoen. Nou, uh, ik zou zeggen, een uh, goede reis terug naar Drenthe. Leuk is... dat je er was. Ja, dankjewel. Goedemiddag. En een hele fijne zondag nog. Zo en tot volgende week. Dag. De Perstribune. Een programma van Max.